Twee uur. Het NOS-journaal. Dick Hark. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met een groot pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Het pakket moet nu nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Dat behandelt de plannen morgenmiddag. Correspondent Bas Mesters. Aan het einde van de dag wordt er gestemd en aangenomen wordt dat ook daar... de wet zonder veel problemen zal worden aangenomen. Waarna dan uiteindelijk Silvio Berlusconi zijn ontslag moet indienen... Het is alleen afwachten of hij dat dan ook inderdaad al zaterdagavond doet of dat hij daarmee wacht tot zondag. Het lijkt erop dat voormalig eurocommissaris Monti de opvolger van Berlusconi wordt. Italië moet flink bezuinigen om niet in dezelfde positie te belanden als Griekenland. In het plan dat nu is goedgekeurd door de Senaat staat dat Italië bijna 60 miljard euro moet bezuinigen. En verder moeten de belastingen worden verhoogd en worden de salarissen van ambtenaren tot 2014 bevroren. De Noorse minister van Justitie en Politie treedt af vanwege fouten die zijn gemaakt... rond de aanslagen van Anders Breivik in juli. Minister Storberget voelt zich verantwoordelijk voor de manier waarop de hulpdiensten... op het Bloedblad in Oslo en op het eiland Oetoya hebben gereageerd. Bij de actie van Breivik kwamen 77 mensen om. Gisteren kwamen tijdens een parlementaire hoorzitting nieuwe fouten aan het licht. Zo is Breivik zeven minuten later gearresteerd dan tot nu toe werd aangenomen...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 waar de minister van Justitie achter zijn manschappen stond. En dat is nu allemaal naar boven gekomen. En, en ja, die druk werd gewoon te groot. De parlementaire commissie gaat de rol van de politie bij het bloedbad onderzoeken. Het proces tegen Breivik begint op 10 april. Topambtenaar Ter Haar van het ministerie van Financiën vindt opmerkingen van Rabotopman Brugink voor de parlementaire enquêtecommissie verrassend. Volgens Brugging was de Nederlandse bank te laatst met ingrijpen bij Fortis. De Rabobank zag dat veel Fortis-paarders hun geld overhevelden naar de Rabobank. Dat was voor Brugging het teken dat er een bankrun bezig was. Maar de Nederlandse Bank wilde daar volgens Brugging niets aan doen. Ter Haar zei daarover tegen de commissie dat Brugging daar helemaal geen zicht op had. Hij kan dus niet concluderen dat de Nederlandse Bank daar niks mee gedaan heeft. het feit dat de Nederlandse Bank niet aan de heer Brugging vertelt wat ze met die informatie doen. En dat lijkt me ook gepast dat de Nederlandse Bank dat niet doet. Euh, betekent niet dat er niks gebeurt. Juweliers in Rotterdam kunnen vanaf vandaag sensoren op hun sieraden plakken, zodat die na een overval makkelijker kunnen worden opgespoord. Volgens de gemeente is Rotterdam de eerste stad in Nederland waar dit systeem wordt toegepast. Het is de bedoeling dat juweliers in andere steden er ook gebruik van gaan maken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie betaalt de investeringskosten voor de juweliers en het eerste jaar van het abonnement. Het dan nog steeds meer zon. Temperatuur 7 graden in het noorden en een graad of 12 in het zuiden. Morgen vooral in het oosten zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt dan gemiddeld een graad of 11. ANWB ah, Verkeersinformatie file op de A20, hoek van Holland-Gouda. Voor het knooppunt plein staat 3 kilometer. En de andere kant op tussen het plein en Rotterdam Centrum 3. A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg, 6. En naar Utrecht op de A28 staat er bij Den Dolder, 3 kilometer. Doei. Tabi. De Basel. Tot ziens. Houdoe. Groeten. Ajuus. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart. De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken.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 Een hele goedemiddag en welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent ook om deze uitzending bij te wonen. Met Herman van Veen, we gaan praten over de show van zijn leven. Hoe volgekookt zijn de vragen van de commissie De Wit... die de oorzaken van de financiële crisis onderzoekt? Ik vraag het aan ex commissielid Jan Schinkelshoek. En worden de strengere exameneisen op middelbare scholen te snel doorgevoerd in debat? Karin Bloemen komt langs om te praten over de musical Wicked en de documentaire Mokroos. Daan Westerink over het doodgaan en voortleven op het internet. Econoom Ewald Engelen over de eurocrisis. Arnold Kaskens en Sandra Schutte in het journalistenpanel. Frits Barend over de sport. Bert Brussen met zijn column heel veel satire. En prachtige live muziek van Perquisit en Renske Tamniau. is het Perquizet en Renske jou. U krijgt ze nog viermaal te horen in deze uitzending. Heeft u trouwens vragen aan Perquisit of aan Frits Barend... of aan wie dan ook die in deze uitzending zit... u kunt ze uh, twitteren, hashtag AvroVML... en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen. Hij staat al meer dan 40 jaar op het podium. Hij zegt dat hij daarmee al op de helft is. Hij vult nu zes weken lang carré. Binnenkort staat hij in Londen, in Rijkjevik. Volgt daarna een door Duitsland... En hij is hier, Herman van Veen, welkom. Hallo. Krantenkoppen, ze liggen voor je. Uh, die, zeg je, krijgen wel eens een plek in jouw voorstellingen. Mm -hmm. Als jij nou vandaag, heb je ze bekeken vanochtend, Na, de kranten? Nog niet. Nee. Nog helemaal niet? Nee. We, we, we zien, uh, ja, overal gaat het eigenlijk over die crisis, hè? Italië, uh, Berlusconi, uh, wel of niet, een gulden uh, opnieuw invoeren. Zijn dat onderwerpen waar jij iets mee kan vanavond? Uh, misschien. Ik ga het bekijken. Wanneer dan, begint dat bekijken? Uh, vanaf drie uur. Dan ga je dan eens ga bedenken. Ik, uh, ja, dan ga ik denken van... Uh, hoe hoe uh, grijpt die maatschappij... of het gebeuren in... op dat wat wij vanavond gaan doen? Ja, en stel dat je iets met Berlusconi zou willen. Dan zou ik uh, zijn jas over mijn schouders hangen. Zijn jas over jouw schouders hangen? Ja. Om aan te geven dat? Hij uh, dat altijd uh, op een mafieuze manier doet. hij heeft dan zo'n kemmeljas, die hangt hij dan zo over zijn schouders... en heeft daardoor zijn handen vrij. En het lijkt toch dat hij... Hij heeft dan ineens vier armen, zeg maar. Want dat soort mensen inspireren jou wel? Uh, ik vind uh, zo'n Berlusconi is een gemummificeerde levende figuur. Zijn hoofd is al ergens anders. <laughs> hij is helemaal gelift. Zijn hoofd is al afgetreden, maar zijn uitdrukken nog niet. Hij kan zo die kist in. Aan. Nou, we gaan, we gaan uh, dit weekend merken, hè, of, hij, of hij vertrekt. Um, jij heb je wel eens verteld, heb je ook weer natuurlijk weer door anderen laten inspireren. Toon Hermans, Ramsey mm -hmm. Shaffi, Jacques Brel. Uh, maar inmiddels ben je zelf ook een inspirator voor mm -hmm. vele andere artiesten. Waaronder Susanne Matthijsen, die staat daar. Die heeft gegoogeld op jouw naam en er het volgende lied van gemaakt. One, two, three. Hij is Clown. Hij is cabaretier, hij is schrijver, hij is regisseur. Hij is muzikus, acteur en presentator. Zanger en violist, kinderrechtenactivist. Holy shit, het is Herman van Veen. Hij wordt geboren in een arbeidersgezin in het laatste jaar van de oorlog. Hij is vaak ziek door ondervoeding, maar de bleekneus zingt en muziceert toch. Hij ziet de show van het Scapino ballet. Daarna wil hij geen voetballer meer zijn Men noemt hem de krui van het toneel Na zijn eerste solo Harlekijn Hij speelt van New York tot Berlijn Herman Van Vee hij schildert ook monochroom abstract. En wist u dat er in 2008 een postzegel met zijn beeldenis is uitgebracht? Postzegel, post, postzegel heeft een eigen foundation. Omdat hij met de zwakken is begaan. Van zijn ouders meegekregen. Hij heeft dezelfde prijs als Mandela op de school staan. Sommigen noemen hem hem. Sommigen noemen hem zweverig. Laten we het maar roepen, zegt een tevreden man. 400 kikker even, King van man. Zij het Anne en Hilversum 3. Alfred, Joe, Kwak, wie kent hem niet? Opzij, Suzanne, blauwe plekken zo vrolijk. Als ik kom toveren, wat je ook van hem vindt. Je kan niet om hem heen, holy shit. Het is Herman van Veen. Susanne Mathijsen, Henry van Loon en Vera Gay over mijn gast Herman van Veen. Het is allemaal conform de waarheid? Het kan, uh, ja, ik denk dat het uh, voor iemand van Mars uh, een goed inzicht geeft. Die ja. heeft je dan meteen leren kennen, dit lied zegt alles eigenlijk. Leert een beeld dan. Ja. Van New York tot Berlijn uh, zingen ze, je speelt ja, eigenlijk al vanaf je jeugd in het buitenland. Hè? Nou, we zijn, uh, ik denk, uh, ik ben in Vlaanderen begonnen, ooit. Als het om het buitenland gaat? Ja, dat is, ja. Dat is uh, toch echt een ander land. Ja, nog steeds. En uh, moeten we ook zo houden. Ja. En uh, daar zijn we begonnen en van Vlaanderen naar Nederland gegaan. En er is altijd wel iemand die zegt, uh, ik woon ook ergens. En ja. heeft u zin om daar te komen? Ja, ik zeg het ook, omdat het uh, ja, bijna vanzelfsprekend is voor jou. Je uh, maakt je ook een tour tot het buitenland. Uh, maar het is ook heel vaak nieuws als het collega's van jou lukt. Ik bedoel, Laatst hadden we natuurlijk het verhaal over Yvonier... die één keer in Parijs stond... Uh, dat werd heel bijzonder gevonden. Hoe moeilijk is dat? Frankrijk is uh, een geweldig lastig land om te spelen. Dus ik begrijp zijn euforie. Ik kan me wel een... een, een uh... En hij heeft ook ik... een heel groot theater gevuld, hè? Dat was uh, Mogador. Yeah. Dat is een prachtig theater, moet ik zeggen. Uh, dat is, uh, ik geloof, 2000 mensen. Want jij staat in een kleiner theater altijd? Olympia. Ja, en daar zit uh, iets van? Hoeveel 1600. mensen? 1600. De, ja. Daar zit ook 1600. Ja, ja. Oké, okay, dat was bij hem ook zo'n naam. Nou. Wij hadden... Ik heb, twee weken geleden speelden we in Parijs... en dan sta ik twee weken, deze keer in Espace Pierre Gardin... Ja. champs élysées Hoek, Etoile. Dat is wat kleiner. Dat is 700, 800 markt. Okay. Ja. Maar hoe moeilijk is dat? Nou, Frankrijk is uh, lastig, omdat... Uh, de, eigenlijk net als de Verenigde Staten... een, een theater is eigenlijk alleen maar een karkas... Je huurt als het ware, of de, de producent huurt als het ware de faciliteit. En dat ben je zelf, hè? de producent, neem ik aan, of niet? Uh, nee. Nee? Nee, nee. Nee, dat is niet mijn vak. Ah. Bij, bij, bij, het is niet zo dat Harlekijn jouw bedrijf dat theater Nee, huurt. nee, nee. Nee, ah. nee dat, dat gaat. Uh... Jij wordt als, als artiest ingevoerd? Ja, je wordt uitgenodigd. En dan uh, ga je nadenken over een samenwerkingsverband. De ene keer doe je dat in partage... de andere keer laat je je uitkopen... Ja. de andere keer... dat, dat, dat, dat is per, per stad, per land verschillend. Ja. En in zijn geval... Uh, uh, is Mogadoris een van de Ende theater. Ja. En daar heeft hij natuurlijk fantastische steun gehad. Maar dat blijft, Frankrijk blijft geweldig moeilijk. Omdat... Want wat is er zo moeilijk aan? Nou, uh, hoe laat je de mensen weten dat je er bent? Dat is onvoorstelbaar kostbaar. En in de afgelopen twintig uh, jaar... is dat uh, klimaat fenomenaal veranderd. Als je vroeger een keer bij Bouwman zat, bij wijze van spreken. Dan wist Was heel je klaar, Nederland ja. dat je... Maar dat bestaat niet meer. Dan dus... weet het, uh, zeker in Frankrijk heb je daar niet veel aan. Uh, dat ligt eraan hoe de wind... Uh, ja. uh, maar voor jou weten ze het inmiddels dat je daar regelmatig komt? Ik speel daar uh, 35 jaar inmiddels. En dan zit de zaal ook gewoon standaard vol? Moeten we altijd ons best voor doen. Toch wel? Ja, natuurlijk. Omdat, uh, kijk, kijk, kijk nu om mij heen. Hoeveel radio-uitzendingen heb jij... Uh... Hier gemaakt? Ja. Uh, dit zal misschien de dertigste zijn. Of ik en weet het hoeveel niet? mensen zitten er? Er zitten er zeker 500 hier. <lacht> dus de, dames, nee, een stuk minder dames, toch. Dames en luisteraars. deze man jokt. Hier zitten dus achttien mensen. Hij 18 ligt dat het mensen, gedrukt is. Hè? 18 ja, mensen, dus ja. 12 technici. Ja, maar er is nog wel een verschil tussen Jan Mom en Herman van Veen, toch? Nee, maar de Avro, uh, vrijdagmiddag live, Amsterdam, de kroon. Ja. Hè? Dus... dus uh, je moet er altijd voor werken. Je moet er altijd voor Ook werk. jij, nu je in KG staat, want dat is toch min of meer ja, een thuiswedstrijd. Ja, maar dat zegt dus ook niks, want uh, je geschiedenis speelt nauwelijks een rol. Je wordt afgerekend op je laatste voorstelling. En nu carré, we spelen daar 32 voorstellingen. En daar moeten dus 40.000, 50 50.000 mensen heen. Tenminste, dat zou mooi zijn. Dan nou, zit hier een keer vol, nu, ja. We hebben er nu zo'n 34.000, 35 35.000 kaarten verkocht... Dus er is nog een route te gaan. Er zijn, we, zijn nog kaarten... we, zijn, we zijn net begonnen. Ja. Het is, het is uh, althans, dat een van de kranten noemde het de show van je leven. Is dat een goede omschrijving? Ik denk dat die meneer bedoeld heeft dat uh, de voorstelling autobiografisch is. Dus hij beschrijft veel aspecten uit ons bestaan... Het is een uh, de, de show, ik heb hem gezien. Hij heeft een hoog muzikaal gehalte. Mm -hmm. uh, ook oude hits. Heel uh, veel zijn drie. Z'n twee, uh, twee ik. oude stukken. Ja. En, uh, en het, het klinkt allemaal wat. wat het lijkt wat swingender en wat steviger dan anders. Kan dat? Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hoe dat komt heeft, dat? Dat heeft vooral te maken met uh, Marnix Dorsten. Dat is een muzikant van helemaal twintig. Helemaal twintig, de gitarist. Ja, en een, een hele mooie muzikant die iets heeft ingebracht inmiddels waar wij niet op gekomen zouden zijn. Die zei, hé hey jongens, kan het niet wat swingelen?" Nou? Dat zei hij niet. Hij was uh, zeer verguld met het verzoek. En we gaan gewoon aan het werk. En iedereen heeft daar zijn inbreng. En uh, hij heeft daar een echte belangrijke rol in gespeeld. Maar ook, uh, uh, dat komt natuurlijk ook bij ons vandaan. Dat, dat... Je wilde dat ook. Naarmate je wat ouder wordt, word je ook wat wilder weer. Dat zou ik zo niet, uh, zo niet willen zeggen. Maar... Uh, uh, ik denk dat met het ouder worden je ook geweldig veel vrijer wordt. En uh, kijk, we doen dit omdat dit is ons leven. Dit moeten we niet doen, maar dit willen we doen. Je hoeft het niet voor het geld te doen. Uh, ook, omdat er leven mensen van. We hebben Harlequijn en daar werken alles bij elkaar. Twintig mensen, twintig gezinnen die daarvan leven. Dus economie is een absolute een factor. Ja. Ja, nou ja, of je, of je, goed, misschien dat we nog even over de crisis uh -huh. komen te praten... maar hoeft niet hoor van mij. Maar even de voorstelling zelf. Het is ook een hele nostalgische voorstelling. Je kijkt terug naar de tijd dat je kind was. Uh, of je eigen opa en oma heb je het, maar ook of je eigen kleinkinderen. Uh -huh. uh, zit je in zo'n reflecterende periode? Nee, helemaal niet zelfs. Uh, uh, ik heb al voorstellingen die we hebben gespeeld... gingen altijd over de status van vandaag. Dus ik heb helemaal niet het gevoel dat het nostalgisch is. Uh, ik vind, als je het over je kleinkinderen hebt, heb je het over vandaag. Dat heeft met terugkijken niets te maken. Dat heeft te maken met het verbluffende fenomeen... dat, dat er ineens wezentjes in je bestaan komen... die zo schoon zijn en zo ontroerend. Daar wil ik verschrikkelijk graag over vertellen. Dat is, dat, dat is een van de meest onverwachte dingen die in mijn leven is gebeurd. Dat is de, de komst van deze twee mannetjes. Ik kan, ik kan daar alleen maar uh, stil zijn. van zijn. Stil? Ja. Maar je vertelt er wel over in je voorstelling. Je vertelt inderdaad ook over je eigen kindertijd. Als je die twee tijden vergelijkt, wat vind je het grootste verschil... tussen de tijd voor die kinderen nu en jouw kindertijd? Dat ik denk dat de kinderen het nu aanzienlijk moeilijker hebben dan wij. Moeilijker? Ja, omdat wij hadden die straat, daar stonden geen auto's. De, heel Nederland werd verbouwd. We kwamen uit een apocalyptische werkelijkheid. De oorlog. Het horror. En de kinderen nu, die hebben zoveel informatie te verwerken... Ik heb laatst een artikel gelezen over dat wij nu op een dag... net zoveel nieuwe informatie krijgen als iemand een leven lang in de middeleeuwen. De mogelijkheden die kinderen hebben, de, veel, de, de, de, de complexiteit daarvan... zal het voor kinderen veel moeilijker maken... zichzelf te kunnen identificeren met die wereld. Maar ja, ze beginnen voor ons ermee, was dat veel makkelijker? Voor hen is het vanzelfsprekend. Misschien leren ze veel beter selecteren. Nou, ik weet niet uh, in hoeverre je, je verdiept in kinderen en scholen en, enzovoort, enzovoort. We hebben net bijvoorbeeld een, heb ik, heb ik een lezing mogen geven... op de Marnix Hogeschool in Utrecht. En dan zie je eigenlijk, dat, zijn, dat is een opleiding voor mensen in het onderwijs... hoe verbluffend complex... Kijk... Iets wat gisteren waarheid was, is vandaag volstrekt iets anders. Ga heel snel. Laat ik maar zeggen, een simpel voorbeeld als Einstein. Dat, daar, daar, daar zijn we 30, 40, 50 jaar hebben geloofd dat dat... Uh, nog steeds, toch? Er wordt nu even aan getwijfeld, maar het is nog niet... Het is nog niet aange... afgeserveerd, nee. maar de mogelijkheid uh, dat dat anders is dan wij dachten. Ja. Dus laat ik maar zeggen, verandering is de enige constante. Ja. En daar hebben kinderen vandaag veel meer mee te maken dan wij. De wereld was vroeger voor ons aanzienlijk overzichtelijker dan. En keuzes maken was makkelijker toen dan, dan voor de kinderen nu. Nu spelen kinderen natuurlijk sowieso een belangrijke rol in jouw carrière. Je bent ja. al, ook al vanaf het begin af aan een, een, een, een ijveraar, zou je kunnen zeggen, voor kinderrechten. Ja. Want je bent misschien, je kunt niet zeggen, je bent een politiek cabaretier, maar in die ja. zin wel een geëngageerd. Ik ben van 17 jaar, ben ik uh, uh, zeg maar kinderrechtenactivist, begonnen bij UNICEF. En dat is, en dat is naarmate ik ouder geworden ben, allemaal sterker geworden, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je de kinderrechten respecteert, zoals de wereld die heeft neergelegd in New York in 1990, als je die echt hanteert en naleeft, zouden we in een andere wereld leven. Alleen de kinderrechten. Dan de kinderrechten... hadden we nu ook geen eurocrisis? Uh, dan hadden we nu geen eurocrisis. Nee? Nee, kijk, ik zie dat je daar een beetje, uh, laat ik maar zeggen, ironisch bij kijkt. Nee, maar, maar misschien een beetje... Ik bedoel, niet nee, ironisch, maar, nee, maar moeilijk nee, ik, om te heb geloven. Jij, heb jij kinderen? Uh, ja, twee okay. jongens. Okay. Maar dan, waar het, je hebt dus twee, twee zonen. Waar het om gaat is dat jouw zonen in Nederland heel veel rechten krijgen. Die kinderen krijgen vijf, zeshonderd kilometer verderop die rechten niet meer. Recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op vrijheid... recht op begeleiders, recht op ouders, recht op allemaal. Dat, dat, is, dat is in een heel klein gebied van de wereld is dat een feit. Het grootste gedeelte van de wereld is dat geen feit. Ja. Als kinderen recht hebben op onderwijs, dat kinderen dus kunnen lezen, dan zou uh, uh, de Taliban onmogelijk zijn. Als kinderen uh, het is de onwetendheid waar de die onwetendheid, mensen gebruik van maken. Exact. Het is die kinderen, uh, de onwetendheid wordt geëxploiteerd. Ja, maar nee, maar dat kan ik ook volgen en dat geloof ik ook alleen, en, en dat, daar werd ook even over gezongen... soms ja. vinden mensen je een zwever en een dromer... Ja, maar dan want moet je, die je mensen... praat dan over ja. een ideale wereld die misschien nooit bereikt zal nee, worden. Nee, maar je moet, als ik daar het volgende op mag zeggen... dat als je mij niet begrijpt, het zegt dat meer over jou dan over mij. Want je vindt wel dat je van die idealen uit moet blijven gaan. Het zijn geen idealen, het zijn feiten. Als, kinderrechten, als wij als Nederlandse samenleving die kinderrechten hebben ondertekend... en er vervolgens niet naar leven... kinderrechten worden met voeten getreden... Uh, er staan geen sancties op die overtredingen. Ja. Je kan een familie in Nederland niet uitzetten. Hey, dat zijn de feiten. Maar... Oh, nee, mag ik even ja? uitspreken. Je kan een familie in Nederland niet uitzetten... als je de kinderrechten accepteert. Maar dat wordt willens en wetens genegeerd. Mauro. Een, een schrijnend voorbeeld. Heb jij daar zelf... Want daar werd actie voor gevoerd, hè? Ja. Freek, jonge collega van ja. jou. Je noemt hem geloof ik mederoepig. Klopt dat? Ik, ik heb Freek erg hoog. Ja, die stond uh, in Den Haag... Te demonstreren. Is ja. dat iets wat jij ook had kunnen doen? Ik heb een artikel geschreven, een, een, een weblog, over deze materie en erop gewezen dat die jongen niet uitgezet kan worden op feiten. Uh, juridisch uh, uh, er is een Herman van Veen Foundation die het opneemt... Voor de, euh, wij, wij wijzen op het bestaan van de kinderrechten. Mm -hmm. En proberen mensen duidelijk te maken. Dat als je die naleeft, dat je dan een andere samenleving hebt. Maar je hebt uh, uh, child defense of children defense... die dat juridisch kunnen... Uh, en ik heb ja. hem... Jij wijst daarop. Ik wijs erop ja. dat als je daar zeg maar feitelijk of beta-informatie... dan moet je daar zijn, dan moet je niet bij ons zijn. En zij kunnen dat volledig... professor Kalverboer, Universiteit Groningen, bel haar op... en ze zal elke politicus en elke journalist uitleggen... dat dit eigenlijk volgens internationaal recht onmogelijk is om de jongen uit te zetten. En maar nu min... is hij 18. Ja, nou ja maar hoe, da, da, daarom, En dat bedoel ik ook eigenlijk. Het verschil tussen mm -hmm. misschien ook uh, de feitelijke uh, gelijkheid die je hebt... en de mm -hmm. werkelijkheid. Want het ziet er toch naar uit dat hij uitgezet wordt, bijvoorbeeld. Ja, maar dat kan dus nu omdat hij geen kind meer is. Dus er zit een hele sluwe strategie achter. Er, ja, zit, en... er zit een apathie achter die gestuurd is. En dat is helaas vaak zo. En dat zo. is uh, helaas zo. Dat is slechts zeg maar het, het, het, het, het, het traineren van uh, afhandeling. Daar zit een strategie achter. Het is dramaturgisch. Uh, met 16 zou dat onmogelijk geweest zijn. Alleen het gebeurt omdat het publiek, zowel als pers, zowel als politiek... veel te weinig sjoegen hebben van die kinderrechten. En wat die kinderrechten mogelijk maken. Ja, toch is deze, deze geëngageerdheid, betrokkenheid, ja. kwaadheid... niet, althans niet letterlijk zeg maar, zo te horen op het podium. Ja, maar dat ben ik helemaal niet met je eens. Nee? Dan weet ik niet bij welke voorstelling jij bent geweest. Ja, nou bij je laatste voorstelling in Een Prachtige voorstelling overigens. Maar het gaat om het dat woord, woord nooit, letterlijk. Dat, he? hoort, dat lied heet nooit Stoud. Dat heb jij gehoord. En ja. dan zeg ik: Kinderen behoren niet te verhongeren. Kinderen behoren niet te ontploffen. Kinderen behoren niet verkracht. Dat heb jij gehoord in Carré. Ja, absoluut. En blijkbaar vergeten. Nee, maar het onderwerp komt ook voor... maar op een andere manier dan je er hier bijvoorbeeld heel concreet... Ja, maar dat, dat, is, ja, maar dat komt omdat jij wilt blijkbaar zien wat je kent en herkent. En je moet nagaan denken over wat je niet herkent en niet verstaat. Ik wil alleen maar weten waarom jij kiest voor de vorm die je hanteert. Omdat ik een kunstenaar ben. En niet een journalist. Ik ben abstract in die materie. En die abstractie geeft de mogelijkheid je eigen begrip te ontwikkelen. Maar ik ben geen cabaretier op geen enkele manier. Ik maak geen grappen. Nee. Ik, ik creëer misverstanden. Ah ja. Soms is het ook grappig, hoor. Maar... Ja, dan, ik, ja ben, ik ben een clown, maar ja. dat is iemand die uh, uh, uh, zijn eigen georganiseerde misverstand ja. herhaalt. Ja, ik vraag het ook omdat bijvoorbeeld als jij, uh, wat mij althans opviel... en als ik het verkeerd zie, uh -huh. alsjeblieft zeggen... Ja, je kunt niks verkeerd maar zien. Maar dat je, dat je uh, buiten het podium soms ook, ook uh, concreter en, en, uh, bent dan op het podium. Bijvoorbeeld, je, je, je had laatst een uitspraak bij Paul Witteman over... De PVV legde een verband met uh -huh. de NSB. Daar kwamen ongelooflijk veel verontwaardigde reacties op, heb ik begrepen. Ja. Waar, waar je ook heel erg van schrok, hè? Ja, dat was, uh, dat was luguber. Ja, in welke zin? Nou, omdat het legitiem is historische vergelijkingen te maken. Stel je voor dat we dat niet meer kunnen doen. Dat je dat in openbaarheid en dat je je in openbaarheid ook moet mogen vergissen. En dat dan uh, het gevolg is bedreiging. Dus ik, ik, ik wil er eigenlijk helemaal niet zoveel over zeggen... omdat ik er geweldig veel verdriet over heb gehad. Maar als je praat over democratisch gehalte... of het nou, en in dit geval ging het over een lezing op een universiteit in Utrecht... voor een, voor een publiek uh, van, van mensen die, die uh, geïnteresseerd waren naar uh, wat er voor de val van de muur gebeurde in de DDR, waar wij toen heel veel speelden. En ik heb toen uh, voorspeld dat die muur ging vallen... en waar iedereen zei, wat jij net natuurlijk ook weer zei... Van, Hij is naïef en idealistisch. Ik ben ja. niet naïef, ik ja. ben een pure realist en ik zag die muur omgaan. En wat wilde je hiermee voorspellen? En, nee, ik wil hier niks mee voorspellen. Ik wil, Als het mag even ja? vertellen wat daar de aanleiding van was. Er was een, een meisje dat studeerde toen in de DDR... en dat is een grote schrijfster geworden... En die wilde op die universiteit uitleggen welke rol ik in haar leven had gespeeld... destijds van DDR naar de, uh, uh, laat ik maar zeggen, de, de faam die ze heeft ontwikkeld. En die wilde mij eigenlijk publiek bedanken voor de moed die ik toen getoond heb... om uh, um, uh, uh, dat de communistische regime uh, duidelijk te maken dat het een, een, een doodlopende weg was. In de DDR zelf? In de zelf. DDR. Ja. Toen heb ik dus verteld op die bijeenkomst... dat we dus als wij praten over 4 mei en herdenken dat we dan ons moeten realiseren dat het gaat om democratisch recht. Dat we dus altijd wakker moeten zijn... als democratisch recht op de tocht komt te staan. Dus heb ik een vergelijking gemaakt met totalitaire systemen. En dat we dat moeten bewaken. En dat we dus bijvoorbeeld het niet-democratische gehalte van bewegingen... ook in onze Nederlandse samenleving, altijd tegen het licht moeten houden. Uh, toen is er uh, een journalist geweest van de Telegraaf... die heeft die vergelijking in zeven zinnen... samengevat op de voorpagina van de Telegraaf. Nou, toen is er gebeurd wat er is maar gebeurd. Hij heeft de nuance Zeer... eruit gehaald, zeg je? Niet alleen de nuance eruit gehaald... maar een vergelijking uh, over anderhalf uur in een zin. En dat was... Want uh, het is was... niet zo dat jij wil zeggen... let op, de PVV is hetzelfde als de NSB... en er komt weer een, een nee, wereldoorlog ik, aan. Ik, nee, dat is natuurlijk... er komt geen wereldoorlog aan. Ik vind... Je moet eisen van Nederlandse uh, politieke partijen. Dat ze transparant zijn. Dat, dat, ze, demo dat ze democratisch zijn. Nou ja, de PVV is niet tegen de democratie. Dat ze democratisch zijn. En dat wil zeggen dat ze leden hebben bijvoorbeeld. Die dat, kunnen... dat ze kunnen, dat ze hun boek houden, dat, dat alles, dat alles zoals ook bij de andere Nederlandse politiek. Dat, dat, is, dat is een faire een fair analyse. Maar als zo'n analyse dan, uh, als dat gepaard gaat met wat er, dat is echt verschrikkelijk, dat, gun ik, dat wens ik niemand toe. Want dit is gewoon vanuit een goed hart... en vanuit een democratisch besef gezegd. Het is mij helder, uh, en ik hoop uh, voor de luisteraar ook... Uh, Iets vrolijkers weer, ja. je voorstelling, uh, uh, je eigen bedrijf, Harlekein. Ja. Het gaat tot nu toe, je zegt er zijn nog kaarten te koop, maar het gaat goed. Dat worden we van Carré zelf ook. Ja. Vele andere ja. collega's van jou hebben helaas meer moeite ja. om kaarten te verkopen. Die hebben meer last misschien van de crisis. Uh, sterker nog, ik begrijp dat jij met je bedrijf, wil ik toch nog even vragen, gaat verhuizen. Ja, wij zitten, kijk, ik ben, uh, na de dood van mijn ouders ben ik gaan schilderen. En ik, uh, we hebben dus in ons kantoor een bescheiden gallery... En uh, dat, ik ben daarna zoveel gaan schilderen, dat kent ken niet meer kwijt. Het zijn ook hele grote doeken, die je maakt. Ik zijn soms twee bij twee. 2 bij 2 twee, twee veertig bij twee veertig. Dus dat jullie zijn gewoon uit het pand gegroeid door die schilderijen? Uit. En we gaan nu binnen het Soestse gaan we verhuizen. Je blijft wel in Soest, maar ja. er komt een uh, garage sale, begrijp ik? Ja, we, gaan dus, we moeten opruimen, omdat we kunnen dat niet allemaal meenemen. Dan komen allerlei leuke uh, dingen van Herman Verveen in, in is, die worden geveild? Uh, nee, we, dat is een beetje een markt voor mensen die, uh, die op zoek waren naar die cd... of misschien geïnteresseerd zijn in een jas uit een film of uit... En er, zijn, er is gelukkig een hele grote groep mensen die, uh, die van ons houden... en die, die het leuk vinden om uh, bijna antiquarisch... Kan iedereen daar naartoe? Ja, daar kan iedereen naartoe. Dit weekend in Soest? In Soest, ja. ja. Oké, okay, dus als je geïnteresseerd bent... Uh, kijk maar naar onze website van Vrijdagmiddag Live. Dan zullen we daar informatie die daarvoor nodig is opzetten. Jij staat uh, voorlopig uh, nog in Carré. Uh, je, je bent al 40 jaar bezig, 66 jaar, je krijgt al AOE. Uh -huh. Uh -huh. Maar geen haren op je hoofd, hoe weinig het er misschien ook zijn... Eraan denkt om daarvan te gaan genieten en te stoppen? Nou, Ik denk, zolang ik gezond blijf, uh, zal ik dit altijd blijven doen. En dan komt er een moment dat mijn kinderen zullen zeggen... pa, dit kan niet meer. Tot je 130ste? Tot mijn 120ste, ja. Herman van Veen, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan, graag gedaan. Het NOS Journaal nu met Dick de Haard. Radio. NOS Journal. Topambtenaar Ter Haar van het ministerie van Financiën vindt opmerkingen van de RAPO-topman Brugging voor de parlementaire enquêtecommissie verrassend. Volgens Brugging wilde de Nederlandse Bank niets doen aan de bankrun die ontstond na de problemen met Fortis. en was de bank te laat met ingrijpen bij Fortis. Ter Haar zei daarover tegen de commissie dat Brugging daar helemaal geen zicht op had. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met de bezuinigingsplannen. Maatregelen moeten nu nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Die behandelt die plannen morgen.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 ANEB verkeersinformatie De vrijdagmiddagspits begint altijd vroeg. Ook nu, toch is het niet uitzonderlijk druk. Er staan een aantal korte files op de wegen rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Wat langere files die staan nu op de A1 richting Amersfoort. Voor de afrit puntschoten 4 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor de afrit Den Dolder, ook 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Bo. Goedemiddag. En welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hoe voorgekookt zijn de vragen van de commissie De Wit die de oorzaken van de financiële crisis onderzoekt? Ik vraag het aan ex-commissielid zo direct Jan Schinkelshoek. Hebt u zelf nog vragen? Kunt u die twitteren naar hashtag AfroVML? En Karin Bloemen komt langs om te praten over de musical Wicked en over de documentaire Mokroos. Dames en heren, lieve luisteraars, wij van de Tweede Tafel zijn gans murf geworden door de niet aflatende nieuwsstroom over de eurocrisis. Gelukkig bereikte onze redactie ook nog ander nieuws. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de taal. Dat nieuws kwam uit Toronto, waar gisteren bekend werd... dat de dierentuin een stel mannelijke pinguins uit elkaar gaat halen... dat in de media steeds vaker werd afgeschilderd als homokoppel. De twee Afrikaanse pinguins, Buddy en Pedro, delen samen een nest... sinds ze dit voorjaar, dit voorjaar in de dierentuin arriveerden. Wij praten hierover met uh, stel u zich alle even Moet voor. Moet ik mezelf nou ah. nog voorstellen, Ricky? Ja, dan kent die lekkere ronde toets van me, na toch zo langzamerhand wel. Ik zat die vorige week nog in mijn eigen rubriek te vertellen... Ja. dat ik zo gay ben ja, ja, als ik ja. weet niet wat. Klopt, klopt. Dames en heren, u heeft het al gehoord. Hier aan tafel niemand minder dan radiokok Cornelis Punt. Ja, <laughs> ja dank u ja, wel. Ja. ja, want zo is het wel. Lekkere roomsuus van me. Ja. En nu mag ik dan praten over homo-pinguins. Heerlijk, toch? Zo is het. Op Brokeback Iceberg, gewone Pedro en Buddy. Vind je dat nou geen enige naam? hè? Het is toch schattig dat pinguins zo heet, hè? Vind je die? Ja, wel leuk. Ja, naast ja. jou zit... Oh, sorry, ja, ik hou ja. even die grote clip van me dicht. Ja. Ik heb er weer veel te veel aan die lekkere bubbels gezeten. Oh, oh. Oh, wat oh, wat de de naam, mijn naam is Bert van der Paal. Ik ben pinguinverzorger en artist. Oh, wat een heerlijke lekkere naam. Heb jij van achter de bed? Oh, erg. En u, mevrouw, u bent... Ik ben Ingrid van Bijsteren. Ik woon en werk in Ede als ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja. Ah, bent u weigerambtenaar? Bent u weigerambtenaar, mevrouw? Uh, dat zijn uw woorden. Ja of nee? Daar weiger ik antwoord op te ja, geven. Ja dus, dat is niet zo zoet van je lekker suikerspinnitje dat je er bent. Uh, ik volg de discussie, die wordt gevoerd tussen het CDA en de VVD... en zolang de uitkomsten... Wilt u niet zo dichtbij komen? Iets meer afstand als te lief, u ik vind het vies. Sorry hoor, Ga Gaan we ongezellig zitten doen? Ik ruil wel van stoel met meneer Van der Paal daar. Wilt u met me duidelijk, meneer Van der Paal. Dan heb je toch een heerlijke naam. Nou, dat heeft geen zin, ik ben ook een homofiel. Ach jee, ik ben het dus. correct ik nog niet ruiken. Lekker een was van me. Kom hier, geef me de stoel. Even normaal, man. Ah, sorry, hoor. Soms heb ik veel room. Te veel room in mijn puntzak. Oh, wat vreselijk. Nou, Cornelis, gaat het? Nee. Nou, even terug naar het onderwerp. De penguins... Mevrouw van Bijsteren. Uh, ik heb dus gehoord dat het stel uit elkaar wordt gehaald... omdat mm -hmm. ze allebei vrouwtjes moeten bevruchten. Nou, dat lijkt me heel goed. Dat is toch hoe moeder natuur het uiteindelijk bedoeld heeft. Nou, dat kunt u nu wel zeggen, maar eerder in de dierentuin van New York... was een mannenstel penguins, Roy en Cilo, Silo, die samen een ei hebben uitgeboet. Roy samen. en Silo, wat mooi, dat lijkt een beetje op hoor. Schitterend. Ja, maar dat ei kwam wel uit een vrouw. Ja, dat klopt, mevrouw de weigerambtenaar, want ik vind homo's eng en vies. Dat ei kwam uit een vrouwtje hè want alleen vrouwtjes, pingwis, kunnen ja. eieren leggen. Moeilijk, hè, nou, biologie? Cornelis. Uh, zou ik met u van stoel mogen wisselen, meneer Van der Paal? Uh, ja, geen probleem. Ja, ja. vruchtbaar. Ga ja. maar weg. Ga maar we ja. daar ja. zitten op die vette ja. roombotenrace. Nou, Cornelis, je. kom op. Nou, dames en heren, er wordt een kleine stoekledans gedaan hier. Als iedereen weer zit, kunnen we weer verder. Meneer Van der Paal. Ja, Hé, hey, oh, what the fuck? <laughs> Wat vreselijk erg. Ik legde net voor, die Kommer. ging zitten, mijn hand op zijn stoel. Sorry hoor, lekkere krullenbol van maar Het was wel een geintje. Nou, dat vind ik geen leuk geintje. Hey, Cornelis, misschien. Kun je vast een drankje gaan doen aan de bar? We hebben Poppendop, kleine NSB-en, Landverraad. Dames en heren, we gaan afronden, want dit wordt echt helemaal niks meer. Ik Heleid. zie jullie zo aan de bar, allemaal, lieve bosbesjes van me. En ik hier. En vanavond eten we een heerlijke hetero-pinguin omelet met zure room uit mevrouw de eigen doos. Oh, wat erg. Ja, dat is heel... Henry van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marjan Luif. Hoorde u? Deze week ging de uh, parlementaire commissie De Wit-Enquêtecommissie van start. En werd bekend dat Dion Graus van de PVV uit de commissie stapte. Hij vond dat hij geen ruimte kreeg om kritische vragen te stellen. Jan Schinkelhoek staat namens het CDA, ook in die eerste commissie De Wit. Hij zit hier aan tafel, meneer Schinkelhoek. Welkom. Ja. Uh, ook uh, aan tafel uh, Karin Bloemen. Een goedemiddag. Eenmaal gezeten. Uh, ja. Volg jij eigenlijk een beetje uh, alles rond die, uh, die crisis, Karin, of niet? Nou ja, ik probeer het natuurlijk te volgen. Denk je, gooi maar in mijn pet. Nee, nee, nee, ik probeer het natuurlijk te volgen... en ik ben geïnteresseerd en het gaat om ons allemaal. Alleen om nou te zeggen, joh, daar heb ik nou lekker verstand van... dat is natuurlijk absoluut niet het geval. En de commissie De Wit, zegt dat je iets? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nee, ik, heb, ik heb alleen maar op het nieuws gehoord dat dat dus een probleem was... en dat de meneer van de PVV uh, meer de behoefte voelt omdat hij geen vragen mocht stellen, dat is wat ik weet. En is ook verrast door het vertrek van Dion Graus? Ja, eerlijk gezegd wel een beetje, ja. Want? Ik heb, nou, ik heb, ik, heb ook, ik heb in de vorige commissie de Wit gezeten, de eerste. Uh, de onderzoekerscommissie. En ik had de ruimte, ik had het gevoel dat ik alle vragen moest stellen die, die, die, die ik wilde. Hoe werkte dat dan? Hoe, hoe kwamen die vragen tot stand? Kijk, zo'n commissie krijgt een opdracht. De Tweede Kamer zegt, wij willen wel graag weten hoe het nou is gegaan met die crisis. Hoe is die, in ons geval, hoe is die tot stand gekomen? Hoe is dat allemaal gelopen? Nou, dan, uh, dan krijg je de opdracht. Het eerste wat je doet is uh, je onder ondergronds terugtrekken. Dat is bijna letterlijk. De Tweede Kamer heeft daar speciale ruimte voor. Ik noem dat het voorgeborgde. Daar trek je je terug en dan zit je maanden over stukken gebogen. Je praat met deskundigen, je luistert, je studeert. Je doet van alles. Uh, uh, gewoon hard werken. En dan op een gegeven moment, dus het, het topje van de ijsberg, dan, eh, dan vraag je aan bepaalde mensen die in dat onderzoek, laten we zeggen, opgevallen zijn, die daarin een rol gespeeld hebben. Om die, uh, om die naar voren te treden. Die nodig je uit in dat aquarium met z'n allen. En dan, uh, om die nog eens een keer meer openbaar uh, te kunnen horen. Vertelt u nog eens een keer... Uh, uh, we hebben nog een paar vragen voor u. Met andere woorden, je hebt een opdracht. De vragen daarop moeten wel gericht zijn. Anders gezegd, vragen moeten wel een beetje to the point zijn. Je kan wel een, een gezellig gesprekje gaan zitten voeren. Maar daar is een onderzoekscommissie niet voor. De commissie heet van de Kamer... De opdracht gekregen om de ondersysteem boven te krijgen. Ja. Maar dan, dan, dan heb je als commissielid, neem ik aan een deeltaak. Hè? Je krijgt een onderwerp misschien op je schoot, of niet? Ja, je verdeelt het werk wel een beetje. Ja. Zo, anders, al, al, al, allemaal een deel. Ja en ga je dan zelf over je eigen vragen of moet dat wel namens de hele commissie gebeuren? Nee, je opereert natuurlijk met elkaar. En je stelt van tevoren, wat willen we nou van? Laten we zeggen, ik heb een intensief gesprek gevoerd met de heer Rijkman Groening en met oud-minister Salm. Eh, van de praat je dan. Wat willen wij nou precies weten? Wat is nou goed dat het Nederlandse volk weet... dat eh, dat om ten tijde van minister Zalm of bij ABN AMRO in de tijd gespeeld heeft? Met andere woorden, dat doe je dus samen. Ja, de Gaal, graal, die noemde dat voorkoken. En hij wilde geen voorgekookte vragen stellen. Nou, dat... Volgens mij is het meest een kwestie van gewoon goed voorbereid zijn... goed beslagen ten ijs komen. Dat vind ik iets anders dan, dan voorkoken, ja. Want je, je bent het eens over wat je te weten wil komen... Ja. en uiteindelijk kun je zelf bepalen hoe je dat te weten komt... in zo'n verhoor. Zeker. Iedereen, ja. doet het op, iedereen doet het op zijn manier. Gauw deed het ook al in de vorige keer op zijn manier. Ik op de mijne. Nou, en, en, uh, en zo gaat dat. Ja, er was wel kritiek op, op de eerste commissie, op uw commissie eigenlijk... waar u in zat dan tenminste... Ja. Uh, dat die te weinig kritisch zou zijn. Ja, dat, dat, daar heb ik me altijd zeer over verbaasd... omdat Nederlanders te veel naar Amerikaanse films kijken... en dat het gevoel hebben dat het hier in Nederland toe gaat als in, als, als in Amerika. Nou, want daar hebben die commissies... die krijgen daar het karakter van een soort, soort tribunaal... Je wordt voor het tribunaal gedaagd... en dan word je in staat van beschuldiging gesteld. Terwijl wij een keurig net, vind ik, parlementair systeem hebben... wie zegt van... Laat het nou even niet over, u, over uw schuld hebben. En helemaal niet over uw boete. Laat het nou eens gewoon eerst met elkaar proberen op de rij te krijgen. Wat is nou precies gebeurd? Gewoon een rustige manier van vragen stellen. Zodat iedereen daarna wel een oordeel kan hebben. Ja, we toch, we zagen het deze week weer. Gisteren in, in Engeland bijvoorbeeld. Onderzoek ja. naar News of the World. Precies. Daar werd een Labour parlementslid ja. Ja. daar De zoon van Rupert Murdoch. Oh, dat was en die maakte hem uit voor maffiabaas. Dat is dus geen ondervraag. En ik ben blij dat dat soort methoden in Nederland niet worden gepraktiseerd. Nee. Dat we hier gewoon... Even. Mag ik eerst even de feiten weten? Mag ik eerst eens weten wat is er nou precies gebeurd? Daarna kunnen we altijd, eventueel <coughs> zelfs voor de rechter... Uh, iemand aanklagen en zeggen... dit, dit, dit, is, dit, dit is echt, echt over, over de, de schreef gegaan. Ik ben, ben zo, ben zo benieuwd... wat is dan volgens u wel de reden dat meneer Gauwsen... Uh, dat ben ik... goede uh, vraag. Ja. Want ik, ik snap het gewoon niet. Als je het toch gewoon ik met z'n allen eens bent over wat je wilt weten... en je hebt de vraagstelling bepaald, dan is het klaar. Tenzij dat... iets heel anders wou eigenlijk... Het heeft, het, heeft me, het heeft me eens even verbaasd. Ik weet niet door wie die zijn mond gesnoerd heeft. Ken ik zichzelf. Ik, ik, ik heb geen idee. Nogmaals, ik was heel verbaasd toen ik, toen ik het las. Ja, ik, maar ik, blijkbaar ik... vond hij in de eerste commissie het geen probleem. He? Hij heeft ja, die ik... hele rit uitgezeten. Maar Karin, jij vraagt het omdat je daar ook een idee bij hebt, of niet? Nee, nee, er wordt natuurlijk wel geïnsinueerd dat hij net iets anders wou. En dat hij eigenlijk veel meer op andere dingen wil zitten... dan waar het wezenlijk om gaat. Terwijl zo'n commissie juist aangesteld is om te zorgen... dat het, gewoon, dat het paaltje bij het perkje blijft. Ja, nou, hij zei dat hij niks over een bonus mocht vragen, maar dat lijkt wat verbazingwekkend. Uh, zeker dat, gezien ja. de SP-voorzitter, bijvoorbeeld. Dat is één. Twee, hij heeft het wel gedaan, dus kennelijk was die ruimte er wel. Ik, ik begrijp het niet. En nog wat ik eigenlijk nog verbazingwekkender vind, en dat trekt nauwelijks de aandacht, is dat hij vrij praat over wat zich binnen de commissie heeft afgespeeld. Terwijl dat het is, not done is. Nou, niet, nou, ik nou, vond nou, dat heel ongepast. Nou, nou, nou, Sterker nog, sterke nog, er zijn regels voor. Uh, die dat verbieden, hij schendt de geheimhoudingsplicht. Dus ik hij mag, kan ik, nog een aanklacht aan zijn broek ik, krijgen? Ik mag ook niet praten. Wat ja, bij de voorst kost 5.000 euro. Ik denk dat we het wel met <laughs> elkaar eens zijn. Staat het ook in het contract voor de commissieleden? Ja, als u het precies wil weten. Ik geef ja. u de letter, dus artikel 145 van het reglement van orde van de Tweede Kamer... die verbiedt leden te kleppen, te lekken, ja. te praten... uit wat zich binnen de vertrouwelijkheid heeft voorgedaan. Op, op straffen van ook een bedrag erbij, of niet? Nee, ja, dat moet het presidio van de Kamer maken. Okay, dat moet het van de Kamer maken komt goed. Weet oh. alle ondervragen, ondervraagden wel wat voor vragen zij voor een kiezer krijgen? Nee. Nee, de, de ondervraagden weet hooguit het onderwerp waar het over het gaat. Vanzelfsprekend dat kan zich wel een beetje voorbereiden. Ja. Maar je krijgt niet de vragen per couvert. Okay, uh, dus wat toekstift. dat betreft is het ook geen voorgekookt toneelstukje? Geheel niet. Nee. Het is, er komt geen vervanger, heeft de PVV al ja. laten weten, voor ja. Dion Graus. Ja. Vindt u dat verstandig? Nee, vind ik jammer. Parlementaire onderzoeken... Men zegt altijd met een beetje retoriek... dat is het machtigste wapen dat de Kamer heeft. Dan vind ik ook dat het parlement dat in zijn volle breedte moet doen... om te laten zien dat je als Nederlandse volk... vertegenwoordigt aan het Binnenhof door die Tweede Kamer... zo'n zaak als met die banken, en dat is toch echt belangrijk genoeg... dat je dat met z'n allen breed van links tot rechts, van SP tot PVV. Het Draag. dus draagvlak is... wordt kleiner voor de conclusies die er eventueel uit voortvloeien. Daar ben ik bang voor, ja. ja. Denk je of... ook dat er een gevaar is dat als er dan een conclusie komt... dat de PVV zal zeggen, wij distancieren ons van de conclusie? Want we waren er niet bij. Dat zou wel eens een stuk makkelijker kunnen worden. En dus misschien toch de, het antwoord zijn op de vraag... Karin, die J eerder stelde, van wat is de reden dat... Gauw eruit gaat en de PVV er niet meer instapt. Ze willen hun handen vrij kunnen houden om de conclusies af te kunnen keuren. Nou ja, de PVV is niet een partij die we hebben leren kennen... als een partij die graag, wat dan heet, commitments aangaat. verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid nemen, houdt graag de handen vrij, ja. Dus u, dat, dat, het is speculeren natuurlijk. Het is speculeren. Er, er, er komen nog veel verhoren aan, uh, uh, nu dus uh, onder Ede ook. Uh, ja. uh, dat is natuurlijk het verschil met de commissie waar u in zat. Welk ja. voor kijkt u het meest naar uit? Ik vind het verhoor toch met de man die op dat moment uh, verantwoordelijk was... in eerste instantie voor het, uh, zeggen, de steunverlening en de opkoop aan banken, Wouter Bos... dat is denk ik toch het, het, het meest, meest cruciaal. Vindt u het spannend? Ik, ja, ik vind het spannend. Maar ja, ik heb er zo lang in gezeten. Ik heb zo lang in dat, in dat voorgeborgde al die stukken zitten bekijken... al die e-mails bestudeerd, dat ik natuurlijk heel erg benieuwd ben... wat er nu uit gaat komen. Zijn er voor u nu al nieuwe dingen uitgekomen die u verrassend vond? Dat mag ik niet zeggen. Ik wil niet dezelfde... Ik wil niet dezelfde, dank u wel. Maar ja, maar we wil mag we wel vragen. Ja, nee, dat begrijp ik. Goed, tot zover dan. Dank Jan Schrikkels ook. blijf nog even zitten, want zo direct gaan we doorpraten met Karin Bloemen over uh, cultuur. En we gaan nu luisteren naar een stukje cultuur hier. Naar Pequizet en Renske Tamniau. Can I feel What is right In front of me Just Beyond my reach Are all the people 17 het aan Renske Tamlou. Het is uh, filmmuziek die u hoorde. En de andere nummers die u zo direct gaat horen, zijn dat ook. Die staan allemaal op een uh, klein cd'tje. En die kun je winnen als je antwoord geeft op de vraag voor welke Nederlandse film deze muziek is gemaakt. Als je dat weet, mail het antwoord naar vrijdagmiddaglife.avro.nl. En de eerste die het goede antwoord geven, die krijgen zo'n CD. De Ja! Cabaretieren en actrice Karin Bloemen. Yeah! Zij bezocht voor ons de musical Wicked en de documentaire Mokroos. Uh, Jan Schikkelshoek, moet ik even zeggen, die moest helaas toch eerder weg. Dus die is al uh, vertrokken. Uh, Karin, uh, zullen we met de documentaire beginnen? Mokroos. Oh ja, prima. Die gaat over? Dat <laughs> gaat over uh, Marcos Jonger, weet je? <laughs> over die? over Marcos Jonger. En? Nee, het, was, uh, het, het is wel interessant. Het gaat over ja. uh, een groep jongeren in Rotterdam. die uh, worden gevolgd door de documentairemaker. En uh, er wordt gewoon gekeken ook over een aantal jaren heen. Uh, hoe, het, hoe het ze vergaat. Wat hun dromen zijn, hun idealen. en wat hun zoektocht is in het leven. En, uh, en wat voor beeld komt daarin naar voren? Uh, dat uh, de jongeren zoeken. <laughs> en, zoals alle jongeren? Ja, zoals alle jongeren. Ja, ik, ik moest er heel lang over nadenken, want in eerste instantie vond ik het vrij vooroordeel bevestigend. In welke zin? Nou, dat je, dat je jonge jongens ziet die niet weten wat ze moeten... en dus een beetje hangen en een beetje praten en niet naar school gaan en nog maar een beetje hangen. En dan zelfs één zegt van, weet je, als ik het gewoon niet ga redden... Weet je, ga ik gewoon de criminaliteit en wat moet ik anders, weet je? Dat je echt denkt, oh, dat is logisch. Oh, Dat, echt, dat, weet je, dat, denk ik, dat zou ik nooit denken, maar hij dus blijkbaar wel... En daar schrok ik echt van. Ik denk, jezus, weet je, hoe simpel. Maar toen later dacht ik, als je, uh, als je diezelfde documentaire... met dezelfde type jongeren had gemaakt met die Hollandse jongens... die allemaal in van die Aussie-pakken lopen met hun kopkaal geschoren... had het waarschijnlijk precies hetzelfde geweest. Dus, dus? ik vond het ook opeens heel erg een beeld van... Uh, de jongeren, zeker de jonge mannen in Nederland... zijn er behoorlijk in de war. Hebben geen doel, hebben geen, worden ook niet geholpen om. Want ik zag ook nooit ouders in beeld en nooit. Um, Misten je dan? Ja, ik, ik, ik denk dan uh, help ze toch, weet je, pak ze toch beet. Ja, maar dat is misschien en, uh, niet het doel van de documentaire maken. Nee, maar dat, dat, misschien is dat ook wel het goede. Dat voelde ik de hele tijd van. Pot, Sam. er zitten zoveel potjes Doe die serieel. camera weg en ga aan de slag. Ja, ja pak ze beter en help ze ja. denken, help ze leren, help ze naar school gaan, help ze verantwoordelijkheid. Uh, want hun dromen zijn mooi. Zeg je, ze willen allemaal. ik wil, ik wil een huis, weet je, ik wil gewoon kinderen, weet je, ik wil gewoon werk, ik wil geld. Ik wil, weet je, gewoon wat wij allemaal willen. Huisje ja, op beestje. Dat ja, wordt ja. ook letterlijk gezegd door een van die jongens. Ja, de documentairemaker Roy Dames is dat, die, ja. die heeft ook inderdaad heel veel andere documentaires ook over. Autochtone jongeren in uitzichtloze situaties ja. gemaakt. Dus in die zin doet hij beide? Nee, maar in, ze lijken waarschijnlijk heel erg op elkaar. Want dit is vrij uitzichtloos. En toch vond ik het ook weer knap dat dan ook die, die, die jongens... Uh, dan tegen elkaar zeggen, maar het komt goed, weet je. Het komt goed gewoon, weet je. Een soort ook een heilig geloof in uh, dat het wel goed komt. Dat vond ik heel, uh, heel troostgevend. Ja, en omdat je zegt van ja, je mist ook dingen. Bijvoorbeeld, hoe zit het dan met die ouders? In een van de, de recensies las ik dat ook. Die, ja. die, die, die vond dat een aantal vragen wat dat betreft onbeantwoord bleven. Had ja, je dat ook? Ja, ik wist niet zo goed waar Roy heen wou. Want ik, ik, ik wil eigenlijk zeggen, ik wil eigenlijk altijd in een documentaire toch een beetje twee kanten zien. Weet je, aan de ene kant het probleem en aan de andere kant ook een deel van de.. Misschien zegt ik wil gewoon laten zien hoe het is, meer niet. Ja, maar dan helpt het mij als kijker, helpt het me niet zo. Dan kun je niet veel meer. Nee, als ik dan niet zo goed kan nadenken... dan denk ik, oh, zie je wel, ze zijn allemaal klokzakken. En dat wil ik eigenlijk niet. Als je een documentaire maakt, wil je ook de verantwoordelijkheid nemen... om te zorgen dat je een andere kijk krijgt. Zeker op zo'n kleine groep zoekers. Hij volgt die jongens ook al langer. Zou jij nu nieuwsgierig zijn als er, bij wijze spreken... over een paar jaar weer een nieuw deel uitkomt? Ga je dan weer kijken? Ja, dan zou ik ook heel graag eens wat dames aan het woord zien. Want het waren nu alleen maar jongens. En uh, dat vind ik eigenlijk de helft van de zaak. En ik zou ook eens heel graag willen zien... een documentaire over iedereen die wel uh, zijn weg vindt. In hoeverre heb jij zelf met dit soort jongeren te maken... In je ja, eigen ik, leven, ik, heb gewoon, ik heb een zoon opgevoed, die is nu 28. En toen hij 16, 17, 18 was, was hij net zo zoekende en dolende. En, maar net zo'n je... probleem, jongeren, want daar gaat het hier over. Ja, hierover, ja. ja. ja ook, ook gewoon van wat, wat moet je, wat moet ik, welke kant moet ik op? Moet ik een vak leren? Ja, dan moet je naar school, knul. Dan moet je dan moet je, je best doen. En oh ja, dat is ook zo. En als ouder probeer je dan voortdurend met heel veel liefde... en toewijding en gevoel voor verantwoordelijkheid voor je kind... te zorgen dat hij de goede kant op gaat. Daar moet je bij helpen. En al die gedachten en, en misschien ook wel ergens die kwamen wel naar boven tijdens het kijken ja, naar die natuurlijk. Film. Ja. Nee, nee, nee, niet zo... No, oh. Nee, dat niet hoor. Nee, nee, ik ben hartstikke trots op mijn zoon. Oh. Hij doet het helemaal te gek. Maar iedereen heeft zo'n periode. Blank, zwart, dik, dun, Marokkaans, Turks, Nederlands of Joods. Het maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal die zoektocht even. Oké, okay, we maken zo de balans op tussen deze documentaire... en het andere wat we nu gaan bespreken, namelijk de musical Wicked... Een vrij blanke musical. <lacht> nee, in tegenstelling tot de documentaire, ja? Nou ja, het was, dus dat is wel bizar. Als je de ene avond kijkt, ik mokkros. En de andere avond zit ik bij Wicked. Heel goed gedaan. Ja. Echt waanzinnig goede cast. Waar gaat het over? Ah, het is zo leuk. We kennen allemaal The Wizard of Oz. Weet je, de tover van ja. Oz. En dan uh, is dit eigenlijk wat ervoor gebeurde. Oh. Ik weet dat, dat ze dat ook bij die science-fiction serie hebben. Ze dat ook gedaan. En opeens weet je... Hoe heet dat? nou maakt niet uit. Weet je, dat je opeens weet, oh, daar dus, komt het ja. vandaan? Want in The Wizard of Oz heb je gewoon... Ja precies, Star dankje dank je. Je hebt fluisteraars in je ja, oor, natuurlijk. dat is fijn. Ja. Die heb ik dan weer niet. Nee. ik is niet alles... te hard die fluisteraars. <laughs> Echt te gek, ja, helemaal goed. Ja, ik heb alleen maar mijn geheugen, dat is ja. niks hè. Dat ik ben blond geboren, ik kan het maar... bewijzen, maar ik doe het niet. Maar waar ging het over? Uh, heel goed. Uh, The Wizard of Oz, nou, dat kennen we allemaal, de, je, de boze heks... en de heks uit het westen, de goede heks. Maar hoe is dat ooit begonnen? Nou, dat verhaal wordt verteld in Wicked. En dan zie je dus de geboorte van uh, de boze heks, zogenaam, die wij boos vinden... en aan het eind van de musical pakt alles heel anders uit dan dat je dacht. Is het ook een uh, love story? Ja, het is ook schattig. Tuurlijk. Het is natuurlijk kinderlijk. Het is niet maar zeggen, de wereldproblematiek over de crisis en de recessie... en de euro- en moord- Nou, Nou, ik, ik hoorde dat de Amerikaanse producent zelfs... Uh, er ook nog wel een soort van kritiek in de toenmalige regering Bush Jr. Uh, inzag. Heb je dat en, eruit waar, kunnen halen? Goh, wat kunnen... Nee. Niet. nee, Nee, maar daar ben ik ook niet zo mee bezig. Nee. Als ik naar zo'n avond toe ga, wil ik gewoon vermaakt worden. En ik wil dat er vooral dat het goed gedaan wordt. En dat gebeurde, je ja, bent die vermaakt. die Willemijn Verkaaijk is echt uh, waanzinnig goed. En ja. Chantal Jansen is natuurlijk nou ja, een waanzinnig groot dat talent. Dat zijn de, de goede en de dat, slechte heks ja, of zo. Hoor, de goede en de slechte heks. Ja. En wat dan niemand weet is dat ze natuurlijk eigenlijk vriendinnen, vriendinnen waren. Ja, het is te schattig. En, en de, het wordt goed gezongen, goed gespeeld? Ja. Ja, ik val tenminste zeker Willemijn en Chantal. En ook Bill van Dijk, die speelt dan De Tover. Nou ja, dat verhaal kennen we. Het moet gewoon een beetje een, een hypocriete gast. Dat doet hij leuk. Pamela Teves, die speelt. Uh, hoe heet dat? Ik heb maar even het boekje erbij gehad. Madame Akalber. Dus dat is de, de hoofd van de school. Ja. Nou, dan hebben we heel veel mijn... musicals tegenwoordig hè, in Nederland? Echt waar? Ja? Joh? ik ga daar nooit heen. Jij gaat echt <laughs> mee, dan? Nou wel. Ik heb ze allemaal, denk ik, gezien. Ja. Kijk, ik hou echt dus, van musicals. Dus ik je kunt vergelijken. Ja, ik hou Waar van staat hetzelfde. deze in vergelijking met al die andere musicals? Nou, het, het leuke van deze musical is, is dat hij echt nieuw is. We zijn natuurlijk ontzettend gewend aan Les Miserables... en dan versie 24 ja. en Cats, weet je, versie 18 en uh, Grease. Deze uh, is vers. Dit is echt een verse nieuwe musical met een nieuwe gedachte. Die je met, ook in Londen uh, gezien hebt, hè? Ik heb hem in Londen gezien, ja. En? Is deze ja, beter? Die, die, de, de Willemijn doet niet onder voor de Londense. Echt net zo goed. En Chantal ook, net zo goed. Oké. Okay. Ja, dus dat is gaaf. Ik vond het enige wat ik jammer vond, was dat ik af en toe het ensemble niet kon verstaan. En dat de tekst is, bedoel je? Nou ja, dan zie ik gewoon twintig mensen heel prachtig zingen in waanzinnig mooie kostuums en in prachtig licht en ik denk wat zeggen ze nou? Dus dan wil ik bijna een tekstboekje erbij. Want het, ja, een lichtbakje erbij. Ik weet ook voor de technici dat het verschrikkelijk moeilijk is om dat allemaal goed qua geluid eruit te ja, krijgen. Vooral als een hele groep gaat zingen natuurlijk. Ja, ja. Allemaal tegelijk, dat is ook moeilijk. En die kostuums vond je prachtig want, ja. maar dat, dat is ook wel iets waar jij altijd heel veel aandacht aan besteedt. Ja, toch? ik was een paar keer gepast jaloers. Echt? Ik dacht, oh, dat is leuk. Je zag ja. dingen die je graag zelf ook zou ja, willen hebben. Jan Arntzen gaat bellen om te zeggen... doe mij ook zo'n uh, omgekeerde petticoat bijvoorbeeld. Dat ja, is, dat is in de oorspronkelijke versie ook zo? Of ja, we... ja met, dat is, dat is, schat, het hele concept is gewoon hier naartoe gehaald... en, en, en op, op Nederlanders geplakt. Ja, dan hebben we laatste... Dus het belangrijkste ja. is ook de vertaling van Martine. En uh, dat Martine was, vond ik behoorlijk goed. We hebben laatst natuurlijk het drama meegemaakt rond de, de musical, de producers. Hè? De, de ja, vreselijk. De lucht ingeschreven door iedereen. Alle recensenten vonden het fantastisch en toch failliet. Ja. Wat denk je, wat, wat zal de toekomst voor deze musical zijn? Nou ja, ik mag toch ernstig hopen dat het niet nog een keer gebeurt. Kijk, de, de, de, de, de PR-machine van uh, Stage Entertainment is natuurlijk heel goed en heel groot. En ze, ze proberen natuurlijk echt mensen van, uit het hele land uh, naartoe te trekken en in bussen. Ze hebben meer middelen, kunnen er meer ze geld hebben, in stoppen. Ja, ik, maar dus is het verhaal, mee... denk je, ook aantrekkelijker voor het publiek dan de producers? Nou, ik moet dat eerlijk ging over een zeggen, foute heb, Hitler uh, musical. Ja, nee, maar ik heb, ik heb uh, de producers in Amerika gezien. En toen vond ik het zo grappig. Want Aha. je ziet toch gewoon allemaal uh, enorme uh, Duitsers uh, met haak. Kruis op hun arm. Dat ik, want ik heb de oorlog die meegemaakt, toch dacht. Jezus, dat is heftig. En ik moest er vreselijk om lachen. Maar het was wel heftig om te zien. En ja. opeens, ik vroeg aan mijn moeder, zou jij daar naartoe gaan? En toen zei ze, nou echt niet. Dus het is toch het onderwerp, denk je? Nou ja, bij mijn moeder, en die is 78 ja. en heeft het dus wel meegemaakt. Dat is van, ik wel naartoe En je ga gaat die dan zou we hier wel naartoe gaan. jouw moeder kijken. naar Wicked? Ja, hier gaat ze naartoe. Ja. Als je uiteindelijk uh, moet zeggen, uh, aan vrienden, kennissen, luisteraars moet aanraden. of Wicked of de documentaire, dan wordt het. Ik weet niet hoe duur de documentaire is om daar te uit. kijken. In, in, in, in verband met de crisis Want, zou ik het is zeggen. wel duur. Ik neem aan dat dat veel duurder is dan Mokroos. Okay. Maar je moet er altijd moet zelf allebei kiezen. kijken. Het zwart put zonder witschap. Dank je wel. Ja. Karin Bloem. Interland Interlandvoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. Nederland, Zwitserland. Van Nistelbal. maar gaat er gewoon in.